De Planeteneter door Julien van Remoerte. Deel 11. En nu de Aarde. O, oh, bent u al terug van uw bezoek aan professor Hin en dokter? <laughs> Mijn werktempo benadert de snelheid van het licht, Greta. Ah, dat komt ervan als je met een beroem fysicus omgang hebt. Hè? Dus hij heeft u niet kunnen overtuigen? Je verbaast me steeds meer. Nou ja, je zult het wel lezen in mijn rapport. Is er nog nieuws? Erika is hier geweest. En? Ze wilde u voorstellen dat u haar samen met Peter Lans hier zou ondervragen. Helemaal van het begin af. De grote maanbeving, het leven aan boord van de ruimtelaps, de catastrofe. De mislukte baanwijziging, de landing op aarde. Ik ken het scenario van buiten. Wat heb je tegen Erika gezegd? Dat ik u haar voorstel zou voorleggen. Oké, okay, heb je gedaan. Mooi. Maar wat moet ik haar antwoorden, dokter? Ze zou straks even langskomen of opbellen. Zeggen dat de wens vervuld zal worden, maar nog niet op dit moment. Ik ga haar met haar John opzoeken. John? John Doorn? John Doorn. Maar... Je mag met me mee. En vraag dokter Simons of ik er ook bij wil zijn. Ik ga namelijk John onder hypnose brengen. Ik moet toegeven dat ik werktuiglijk handelde. Toen ik na mijn bezoek aan professor Hinden terugging naar het ziekenhuis, schoot mij het opeens te binnen. John, de commandant van Beta 2 onder hypnose brengen. Stom dat ik daar niet vroeger aan had gedacht. Ik overwoog, vanzelfsprekend, of ik John daar geen nadelen mee kon berokkenen. Er was een kans dat hij opnieuw in een crisistoestand terecht zou komen. Maar, de gegevens die ik zou kunnen verzamelen waren te belangrijk. Dit zou een test kunnen worden voor hetgeen Irika tot aan toe had verteld. Toch kon ik een gevoel van onbehagen niet van me afzetten. toen ik mij naar blok C begaf, waar John behandeld werd. Op het laatste moment begon ik toch te twijfelen. Als dokter Simons niet zo ver wordt opgeschoten met zijn behandeling, had ik absoluut de zaak afgelast. Alles in orde, dokter. U kunt beginnen. Is hij uh, echt al zover? Zeker. Greta heeft me geassisteerd. We hebben de gewone methode toegepast, dokter. Eerst verzette hij zich, maar al gauw gaf hij alle verweer op. Nou goed, dan kunnen we ermee doorgaan. Uh, uh, is de bandrecorder klaar? Bandrecorder klaar. Onderwerp, dokter? Hm? Oh, ja. Ondervraging onder hypnose van John Doren, commandant van het ruimtelab Beta 2. Onderwerp de landing van de commandocapsule. Situatie. Beta 2 werd bij een poging tot baanverandering beschadigd door rotspuin dat van de maan werd weggeslingerd. De bemanningsleden John Erik Erika Blanker en Peter Lansheer waren verplicht bescherming te zoeken in de commandocapsule, die nog de beschikking had over een elektrisch afweerschild en bovendien werd beschermd door een hitteschild en de voorliggende ruimte van het ruimtelab. John Doren. Kun je me horen? John Doren. Antwoord als je mij kunt horen. Nou, iemand. iemand roept mij. Roep. Ik ben een vriend, John. Dr. Kyle Kimball. Een vriend. Ik heb je wat te vragen. Ja. Ontslag loopt op de 90. Ja. Hoor je mij nog, commandant Doorn? Ja. ja, ik hoor je. Wat moet ik doen? Jij bent aan boord van de commandocapsule in Beta 2. Ja. De baancorrectie die je hebt willen uitvoeren is ach. mislukt. Ach. Op drie seconden na. Drie seconden. Ik, ik zeg je. Uh, je ach. hebt je best gedaan, John. Erg je best. Niemand kan toch het onmogelijke. Maar je hebt nog een tweede weg uitgestippeld. Uh. Je wilt je mensen terugbrengen op aarde in ach. de commandocapsule. Niet waar? Ja. Moed. Het moet. We zullen verbranden in de atmosfeer. Nog twee of drie omwentelingen. Ik weet het. Goed? Ik weet het. Je bent met Erika en ah. Peter in de capsule. Erika. Wat gebeurt er nu? Ik, ik. Het is moeilijk. Als ze maar wat kalmer waren. Maar ze zijn doodsbang. Doodsbang. Erika is volkomen in paniek. het dan maar eens Oké. Okay. Maar daarna, gaat het oh. werk. Vergrepen? We halen het niet. We halen het dood. En ik... Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Oh, je gaat ook niet dood. En ik heb je nodig, hoor je. Je moet aan het rekenen gaan. Oh. Dit is niet meer uithouden, John. Ik, ik stik hier. Draai je zuurstof toe voor ja. wat meer open. Oh. Jij ook, Erika. Oh. Een extra doosje zuurstof houdt u erbovenop. bovenop. ja. Zo. Ja, ja, ja. Diep ademhalen. Nog dieper. Beter? Gaat het met jou ja. beter? Ja. ja. Ja. Goed zo. Oh, Rustig. Rustig maar. <tie> Lappert er nog even van. Hier zitten we veilig. Zo komen we los uit die vervloekte stofkegel en dan gaan we naar huis toe, mensen. <laughs> Wat zeg je daarvan, hè? Ik zet jullie aan de grond, reken maar. En dan zullen we even goed afrekenen met die planeteneter. eten. goed. Hij krijgt onze aarde niet. Ik, ik voel me wat beter, John. Mooi. Als je het weer bijna krijgt, meer zuurstof. Oké. Okay? Oké. Okay. Oké. Okay. Hoe is het met Erika? Beter, denk ik. Hè? Erika? Veel beter, dank je. Goed. Nimm ik wel Kom, kom, kom niet aan denken. Kijk, we zijn uit de stofkegel. We mogen er niet nog eens een keer doorheen gaan. Aan het werk mensen. John, kun jij ons in één omwenteling aan de grond krijgen? Dat zal wel moeten. Erika, aan de computer. Peter, jij waarneming naar buiten. Ik ga het lab eraf gooien. Laten we hopen dat de het nog doen. Kun je iets zien van het lab? De buitencamera's is het. Maak het een goed gezicht op de zijpanelen. Mooi. Daar gaan ze. Hij doet het, John. We komen los van het lab. Automatische piloot in, Peter. Automatische piloot nu. Mooi. Ja, er komt balans in het geval. We zitten aardig dicht bij de aarde. Het lijkt wel of er een ring om de maan komt. Er is net een kleine Saturnus. Was wel te verwachten. Hoewel ik de maan nog maar weinig dagen geef. Zal ze verdwijnen? Ineens schrompelen. Ik heb erover nagedacht. Ze moet nu wel helemaal hol zijn. Een uitgevreten bol. Doe je hol de maan? Ja. Hier komt het eerste baanschema, John. Heel voorlopig natuurlijk. Prachtig. Even kijken. Zeg John, wat bedoel je met die holle maan? Laten we later nog wel eens over. Er komt nu verdomd veel werk aan de winkel. te doen, ja. We zaten zeer krap. En ik had er geen idee van waar we terecht zouden komen. Helemaal geen idee. Geen. Hij slaapt nu zeer diep. Laat hem even op adem komen. Ik begrijp het helemaal niet meer, dokter. Nou, toen was het niet zo moeilijk, Greta. Hij is er namelijk helemaal van overtuigd dat hij alleen het hoofd koel hield. En tot op zekere hoogte was het inderdaad zo. Erik, hij heeft zelf gezegd dat we zonder hem nooit levend aarde hadden bereikt. Hoe is haar slag? 82. Zal ik hem nog T6 toedienen? Ja, goed. één ampul, maar zeer langzaam. Zeer, zo langzaam als je kunt. 15 uur 26. Eén ampul T6. Heb je de baan, John? je jongen. Heb je de baan? Ik, huh? ik heb... De baan. Voorlopig. Zeer krap. Zeer. Zeer krap. En wat doe je nu? Het probleem is de hoek. De hoek, ja. Welke hoek? De hoek. Als wij de damkring in een te stompe hoek raken... ...dan springen wij weg. De ruimte in. God bewaar ons. Dan worden we een miniatuurplaneet op weg naar een... Lange gerekte baan om de zon. Maar je kunt het opvangen. Ik moet. Niet te scherp, nee. Niet te scherp. Te scherpe hoek betekent. vuur, dood in de atmosfeer. Er blijft geen spoor van ons over. Net als die arme kerels van Beta 1. Oh. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Boodslag uh, Waar zijn ze? Hallo, ik. Tikpont A. Koffer, nog een moment T6. T6 nu toeverdiend. Breng zijn leven terug. Ik weet niet meer. Ik... Het moet gebeuren. Net voor wij de puinkegel bereiken. kan als niet. Waar komen we terecht? Hitte scheelt. ik... Ik ben vergeten. Ik ben vergeten. Wat heb ik over het hoofd gezien? Er is zoveel. Te veel voor één mens... De Wilboer, drie mensen. We moeten nu naar beneden. We mogen niet langer meer wachten. Dat gaan we nooit. Ik ga de motor afstoten. Die is erop of eronder, hè? Stand by. Toch wat? Moet dat nou zo plotseling? Dat maak ik wel uit. Doe dan verdomme wat ik zeg. Weg met die motoren. Oké, okay. motoren afgestoten. In orde, Joe. En nu? De aarde! Jullie hebben geluisterd naar het elfde deel van de planeteneter en nu de aarde. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkes, dokter Walter Simons, Willy Ruis, John Doorn, Hans Weerman, Peter Lansheer, Hans Karsenbarg, Erika Blanker, Marijke Merkens, Greta, Barbara Hofman. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Ruggie, Bert Dijkkrap.